De rechters willen geen mijn doen naar midden oosten deskundige Hendricks die getuige is in het proces. Volgens Moskowitsch heeft Hendricks tegenstrijdige verklaringen afgelegd over een etentje bij hem thuis en onder ede gelogen. Als er nieuwe rechters moeten komen in het proces tegen Wilders is dat voor de tweede keer. In oktober werd de rechtbank vervangen omdat de rechters de indruk van partijdigheid hadden gewekt.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 Voor het einde van het jaar hoopt TEPCO alle reactoren te hebben gekoeld. Het weer, vanmiddag is het zonnig, maar er ontstaan in het binnenland ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 22 graden. Ook de rest van de week warm, droog en zonnig. Dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 6.9 45 Let me get that Let's make love on the dance floor. Yo. I wanna feel like the word and hold I wanna touch you, buddy. I wanna give you all my 10,000. Let I wanna feel oh, like you know. the word and hold and catch you, buddy. I wanna show you oh, oh, straight. Let yeah, me yeah, in my go. Let's see you to the type of suit me. That means done by her natural beauty. Give five so she can't reduce oh. me. Miraculous is so she starts yeah, to me. No, she tells me, oh, she don't no, wanna lose me. You're a sweet and she starts to do no, me. No, You're no, a no, sweet no, ik heb het gevoel dat ik to rush another day